Zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van Cairo reed een trein gisteravond op een stilstaande trein. Die stond volgens ooggetuigen stil na een aanrijding met een waterbuffel. Op het spoor in Egypte komen vaker ongelukken voor. Vorig jaar kwamen bij een treinramp in het noorden van het land 44 mensen om het leven. En in 2002 kwamen 360 mensen om bij een brand in een overvolle trein. De Egyptische regering krijgt veel kritiek op het gebrek aan veiligheid in het trein- en autoverkeer. In Sint-Philipsland in Zeeland is een man om het leven gekomen toen hij probeerde zijn bestelwagen uit de berm te trekken. Hij was samen met een passagier van de weg geraakt. Om de bestelwagen weer op de breibaan te trekken hadden ze een zogeheten Unimog gehaald, een kleine vierwiel aangedreven vrachtwagen. Tijdens het bergingswerk gleden de twee voertuigen tegen elkaar aan. De 19-jarige man raakte bekneld en overleed ter plaatse. Het is nog steeds een raadsel waarom een Amerikaans vliegtuig woensdagavond zijn bestemming Minneapolis voorbij vloog. De co-piloot zegt dat de gezagvoerder en hij niet in slaap waren gevallen. En ook het verhaal dat ze een heftige discussie verwikkeld waren klopt volgens hem niet. Wat de reden dan wel was, wil de co-piloot niet zeggen. Wel wijst hij erop dat vliegtuigen geregeld het radiocontact met de grond verliezen. Soms wordt dat meteen opgemerkt en soms duurt het een tijdje, zegt hij. Volgens de co-piloot zijn de passagiers nooit in gevaar geweest. En dan nog het weer. Het is wel overal droog en het klaart op. Overdag schijnt de zon volop en is er een kleine kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Attention. Now I want to drop some information, just a little additive to your education. I live. I got some Party don't stop So when you see a young nigga in a Chevy hit switches, then you gotta get a nigga spot. I got signs and my rise and the motion for your ocean, who the yo got the potion, they get the party open, Slide. FM. See ya.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 I'm Van de herfst! Op 106.9 ZFM